1 uur, moet met het NWS Journaal. De man en vrouw die op een camping in Enschede een man neerschoten... na een kerveninbraak, hebben afgelopen avond ook een gezin in Enschede gegijzeld. Volgens de politie namen ze de vader van het gezin in zijn auto mee... de grenzen over naar Duitsland. Daar is hij vrijgelaten, het duo is spoorloos. De man van 25 en vrouw van 19 hadden eerder op de dag... de eigenaar van een caravan neergeschoten toen hij hem betrapte bij een inbraak. Ze worden al weken gezocht door de politie. Onder meer voor zware mishandeling, ontvoering en een serie overvallen. Het Amerikaanse leger moet zich aanpassen aan de realiteit van kleinere budgetten... zei minister Hekel van Defensie op een persconferentie. Hij bevestigt berichten in de New York Times... dat het aantal militairen wordt teruggebracht naar het niveau van vlak voor de Tweede Wereldoorlog... als ook het Amerikaanse parlement daarmee instemt. Hegel is van plan het aantal Amerikaanse militairen terug te brengen... van de huidige 550.000 naar zo'n 450.000. Het Amerikaanse leger moet volgens de minister flexibeler en sneller worden... om te kunnen reageren op nieuwe onvoorspelbare vijanden. Strenge islamieten in het Iraanse parlement... hebben de minister van Buitenlandse Zaken Zarif ter verantwoording geroepen... omdat hij de holocaust publiekelijk heeft veroordeeld... De minister, die ook de nucleaire onderhandelingen met het Westen leidt... noemde in een interview met een Duits tv-station... de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog een vreselijke tragedie. Minister Schippers voelt er niets voor... sporters extra financiële steun te geven. Ze begrijpt dat sporters daarom vragen... maar wijst op het feit dat er afgelopen jaren niet is bezuinigd op topsport. Schippers reageert op een open brief... die Judoka Henk Grol aan haar en premier Rutte heeft gestuurd... Hij vraagt daarin om een financieel vangnet voor sporters. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of vijf. In de ochtend eerst nog wat zon en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Aan zee een krachtige wind en de temperatuur ligt tussen de 9 en de 12 graden. Dit was het RWS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Straks aandacht voor het overlijden van Leo Vrooman. Wetenschapper en dichter. Overleed afgelopen weekend. Werd 98 jaar oud. En we gaan het ook hebben over de Oscars. Hoe belangrijk is het nou om een Oscar te winnen? Dat doen we aan de hand van een portret van iemand... die er heel veel gewonnen heeft. Maar we beginnen met een schrijver die deze week elke dag voor ons een verhaal gaat schrijven... op basis van iets dat er die dag is gebeurd. En het is deze week Walter van den Berg. Hij schreef meerdere romans zoals De Hondenkoning, West en Van Dode Mannen win je niet. nacht. Hallo. Vertel, wat, uh, wat gaan we doen? Wil je het er eerst over hebben of wil je meteen het verhaal voorlezen? Of uh, eerst vertellen waar het op gebaseerd is? Ik wil het er wel eerst over hebben, want uh, ik heb eerder op de avond mijn verhaal geschreven. En de, de waarheid heeft me al ingehaald. En ik had, ik heb een verhaal geschreven over de het duo uit Enschede uit, uh, of Enschede uh, in, dat nogal, uh, uh, huis hield in die buurt. En uh, toen ik eerder, eerder vanuit mijn verhaal schreef, hadden ze nog niet een, een man gegijzeld en, en uh, die meegenomen naar uh, Duitsland en naar een Dus Ik zit ergens in het midden van het verhaal. Kijk, dat krijg je met actualiteit. Dat is schiet ja, ja, op een bewegend doel natuurlijk. Ja. Maar je zat er wel ja, dat... bovenop. Ik bedoel, het, het, het was een kwestie die in ieder geval nog niet, uh, niet helemaal bekoeld was. Nee, nee, precies. Uh, dus ja. Ik heb een verhaal dat dan ergens in, in het midden van, de, van hun, hun belevenissen speelt... dan denk ik zo'n zo beetje... Vertel, vertel nog even voor de mensen, want, want dat komt voor dat mensen iets missen. En dat is helemaal niet erg... Er waren dus twee mensen die, uh, die grijzelden en terroriseerden de boel. En op een gegeven moment deden ze dat letterlijk. Wat was er precies aan de hand? Uh, ik weet niet het hele, hele verloop van het verhaal. Uh, maar ik heb in ieder geval op, op de, de websites van de telegraaf natuurlijk... Uh, een uh, prachtig stuk met, met uh, foto's uh, van, de, van, een, van een stelletje. Een... een uh, een meneer en een mevrouw, Antonio Marcos van der Ploeg... en Elise Merve Birchan. gewoon met foto- en naam en toenaam genoemd... omdat ze nogal uh, wild huizen hielden. Uh, en ze hebben een 52-jarige vrouw uit Meppel... mishandeld, ontvoerd en beroofd. En uh, het, vandaag, vandaag hebben ze ook iemand neergeschoten... die hun betrapte toen ze inbraak op een camping... En wat er daarna nog is gebeurd, dat heb ik niet eens meer zo bijgehouden. Goed. Lees het verhaal voor. Ik ben benieuwd geworden. Ja. Tony, zei het meisje, Tony, we moeten gaan. Tony bleef nog een paar tellen zitten. De uitbater van de belwinkel deed of hij ergens anders mee bezig was. Hij pakte een doosje van de linkerkant van zijn zaak... en verplaatste het naar de rechterkant van zijn zaak. Tony, zei het meisje nog een keer... Tony stond op en schoof zijn stoel naar achter. Er stonden twee computers op een tafeltje... en tussen de schermen was een schotje getimmerd. Hij tikte met zijn vinger op het scherm waar hij achter had gezeten. Hun foto's stonden naast elkaar op de website van de Telegraaf. Knap stel, hè, zei hij. Het meisje trok aan zijn mouw. Kom, zei ze. Tony trok zijn arm los uit de greep van het meisje. We hebben een nieuwe auto nodig, zei hij. Ze weten van de Daihatsu. Het staat in de krant... Hij liep naar de toonbank. De uitbater liet zijn doosjes met rust en ging achter zijn toonbank staan met zijn hand op de muis van zijn eigen computer. Hij klikte iets aan, keek, keek kort en zei 1 euro. 1 euro, zei Tony, wat is een euro? 1 euro, herhaalde de uitbater. Tony bekeek de uitbater en daarna keek hij naar het tafeltje met de internetcomputers. Op het scherm van de computer waar, waar hij achter had gezeten stonden de foto's van hem en het meisje nog naast elkaar. Gezocht duo beschiet man op camping stond er onder de foto. Hij keek de weer aan en vroeg wat voor auto heb je? En dat was hem. Ja, dat was hem. Ik liet even stil te vallen... dat mensen het even in hun hoofd kunnen, kunnen opnemen. En toen ging, toen ging het nog verder. De inspirerende verder, website, ja. he, de Telegraaf. Daar, daar lees je eigenlijk wel de, de smeugste berichten. Laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Ik vind het ook zo leuk ja. dat, ze, dat ze volgens mij zo weinig mogelijk filteren. Dus dat, dat heel veel dingen die staan. En dan moet je ook wat zelf even denken... in plaats van dat de redacteur dat voor je doet... of het wel waar is. Ja, het is een, een, een aardig tijdsverdrijf... om op die manier naar, naar het nieuws te kijken... Wat, uh, wat ga je morgen doen? Want je hebt, hebt het dus opgenomen om elke dag zo'n uh, verhaal te schrijven. Dat, dat is nog best een taak. Viel het tegen vandaag? Omdat dat, dat je al zegt van ja, het werd eigenlijk al meteen ingehaald door de actualiteit. Nou ja, het schrijven ging heel makkelijk. Het, uh, want het is natuurlijk, uh, het spreekt tot de verbeelding. En uh, ik, had het stuk, ik heb het stukje in, in, in tien minuten geschreven, denk ik. Uh, en misschien is het morgen nog wel veel meer gebeurd... met uh, Antonio Marcos en Enise. En, en uh, kan ik daar gewoon verder op borduren. <laughs> het, uh, maar dan uh, misschien moet ik een iets, iets korter voor de deadline uh, schrijven... dat ik precies weet wat er aan de hand is. Het is altijd heel, heel fascinerend als mensen een soort van op hol slaan... En, en een spoor van vernielingen achter zich aantrekken. En nu zijn ze hier gesignaleerd en daar hebben ze dat uitgespookt. nu zijn ze daar gesignaleerd en daar hebben ze dat weer uitgefroten. Dat heeft vaak wel iets... Ook, ook verslavend voor het publiek als dat gebeurt. Ja, ja. ja er zijn natuurlijk uh, mooie films van gemaakt. Uh, Falling Down met, uh, met uh, Douglas... Uh, Kirk Douglas? Nee, Michael Douglas. Uh, uh, ja, er zijn prachtig verhalen over te bedenken inderdaad. Ja, of, of soms op Amerikaanse televisie... dan kun je de hele nacht kijken naar een achtervolging... dat, dat iemand maar rondjes om die ring blijft rijden... met, met een auto achter zich aan en een cameraploeg. Ja, ja. Mooiere televisie toch... is er niet, wat mij betreft. Nee, precies. En uh, daar hebben we hier vast ook wel... op SPSS die... die uh, uitzendingen. Ja, misschien wel. Ik hoop ja. dat de verloedering van de televisie... hier ook toeslaat, want dit vind ik eigenlijk ja. leuker... dan al die andere dingen die ze uitzenden. Ja. Dankjewel en uh, heel graag... Uh, tot morgen, Walter van den Berg. En uh, alvast succes met wat je... morgen gaat schrijven. Afgelopen week kwam het twaalfde album alweer uit van de Amerikaan... die bekend staat als Beck. En op zijn nieuwe album Morning Face... lonkt hij naar de muziek van de jaren zestig. De psychedelische, maar ook de lievelijke rock van die tijd... van Donovan en Sid Barrett. Luister naar het nummer Blackbird Chain. Of your lifeblood flowing in a loving cup. And tell me I'm dream, dream, dream, dreaming. You'll never wake up. I keep taking a dresser drawn from who knows where. A symbol of your exitresses and a full length mirror. I'm mm you. -hmm. And what's wrong Is right as rain The rock bottom Of a hollowed ground Where you stake your claim Blackbird Shane van Beck van zijn nieuwe plaat Morning Face. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Afgelopen zaterdag is Leo Vrooman overleden. Hij werd 98 jaar oud. Vrooman wordt gezien als een van de grootste Nederlandse dichters. Hij woonde al een tijdje in Fort Worth in Texas, waar hij ook is overleden. En daar woonde hij al sinds de jaren 40. Eén van zijn naaste vrienden was Antoine de Combe, de dichter die onlangs de vsb Poesieprijs won. En bij die gelegenheid zei hij in dit programma dat zijn grote voorbeeld Leo Vrooman was. Anton de Goede zocht hem op, naar aanleiding van de dood van Vrooman. En sprak dus opnieuw met Antoine de Combe. Zonnebloem Ik kwam op een zomere dag langs een tuintje in de nacht Daar stond een zonnebloem op wacht Ik vroeg hem wat hij zoal zag Winter, zei hij, geef mij kracht en ik donder overstag Ik vroeg hem waar mijn toekomst lag Aan het einde, zei hij zacht Fout, riep ik Samen overeind, want je leunt op mijn gedicht en ik op mijn geluid. Fout, riep ook hij. Kijk, je verdwijnt. Een eekhoorn hing aan zijn gezicht en vrat er zaden uit. Ja, Antoine de Kom. Gekondoleerd met het overlijden van Leo van Roman. Ja, dankjewel. wel. Um... Ja, ik moet zeggen dat ik me daar toch wel onverwacht verdrietig over voel. Onverwacht omdat hij voor mij toch onverwacht is overleden. Ik had eigenlijk toch wel er minstens op gerekend... dat hij de honderd zou halen. Want um, een man met zijn vitaliteit en, en, en, en genie... daarvan verwacht je niet anders. Maar goed, het is dan toch gekomen, dat moment. En uh, ja, aan, aan de ene kant ben je dan verdrietig... maar aan de andere kant was Leo ook iemand... die al jaren met de dood bezig was... Er was bijna niemand die ik me kan voorstellen... die daar beter op voorbereid was. En ook heel nieuwsgierig uh, naar wat daarachter zou zitten. Uh, dus ik verwacht eigenlijk binnenkort... enige tekenen van leven na de dood. Dat is een opstelling die, die hem zeer zou bevallen, denk ik. Nou, hij, hij was een, uh, ja, een wetenschapper, maar ook een enorme uh, ontdekkingsreiziger... Uh, door de wereld en uh, door de wereld van de taal. En uh, ja, dit is echt een... Uh, ja, een kolfje naar zijn hand, zeg maar. Een tijdje geleden, helemaal niet zo lang... een week of drie, vier geleden... zat ik hier aan dezelfde tafel bij Antoine de Kom thuis. En toen vroeg ik naar wie jouw grote inspirator was... waarop je zonder aarzelen zei, Leo Froman. En toen zei je ook, ik zoek hem elk jaar op... en elk jaar praten we dan heel veel... waarbij het opvalt dat we eigenlijk nooit over poëzie spreken. Waar ging het wel over? Oh, het ging over de gewoonste dingen. Uh, en als Leo eenmaal uh, op zijn praatstoel zat... Dan, dan kon dat heel lang duren. En zeker als Tineke zich daarbij voegde... dus dat ging over van alles en nog wat. En af en toe kwam dan heel voorzichtig ergens de poëzie... om een klein hoekje kijken. Maar veel meer dan dat was het vaak niet. Uh, uh, ja. ja. En je zei ook... het is ook goed om niet al te veel over poëzie te praten. Althans, om er niet al te veel mee bezig te zijn als je dicht. Wat bedoelde je daarmee? Ja, uh, is iets wat je, wat je bent um, en wat je doet... maar wat je niet zelf kan oproepen. Dus dat, uh, dat komt als het komt. En, ja, in het geval van Leo kwam het gewoon uh, aan de lopende band zo ongeveer. Um, Leo had altijd wel... Ja, een gedicht waar hij mee bezig was of uh, waar hij net aan ging beginnen... dat, dat hield werkelijk niet op. Uh, de laatste tijd dan zei hij, ja, ik schrijf niet zoveel meer. En dat vervulde mij met enige scepticis. Want even later dan, uh, kwam hij met een schriftje aan... en dan zei hij, nou, ik schrijf het hier maar in op. En ik weet niet of ik het nou nog moet uh, publiceren. Maar dat publiceren, dat ging uh, gewoon door. Je zit boven oh, op een stapel... wat zijn het, brieven? Het zijn echt brieven met enveloppen, postzegels. Jullie correspondeerden... Vanaf de jaren tachtig, ergens halverwege... Uh, uh, kwam ik uh, met hem in aanraking via uh, een, een stagiaire... die bij mij co-assistent was en die bij hem in het lab had gewerkt. En ik vroeg haar of, of hij uh, mij niet met hem in contact wilde brengen. En zo is het gegaan. Dat heeft uh, jaren uh, heeft dat geduurd. Tot ik in 2005 voor het eerst uh, naar het Amerikaanse psychiatriecongres ging. Uh, en ja, dat ben ik daarna eigenlijk zeg maar jaarlijks blijven doen... En telkens als het afgelopen was, dan uh, ging ik snel even langs voor het woord op en neer. Vanuit alle hoeken van, de, van Amerika. Ja, maar, want jullie, de wetenschappelijke achtergrond delen jullie. Zei het dat hij biochemicus was en jij forensisch psychiater. Twee totaal verschillende wetenschapstakken. Ja, hij, hij was natuurlijk echt de wetenschapper. Zeer, zeer origineel hè, van het Vrooman-effect. Wat meteen ook weer heel karakteristiek voor hem is. Want het Vrooman-effect gaat over het gedrag van eiwitten aan, aan oppervlakken. En had je dan, wat je dan in de wiki leest, had je kleine eiwitten en grote eiwitten. En die kwispelen zo tegen die oppervlakken aan. Eerst de kleine en dan komen de grote. En daar had hij altijd wel iets over uit te leggen. Hij had altijd wel anekdotes over wat hij op het lab had meegemaakt. Uh, maar ook verder buiten, waarbij Indië bijvoorbeeld... Uh, en, en de tijd in, de, in, de, in het ja, dat kamp ook wel uh, regelmatig uh, onderwerp waren. Ja, het Japankamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als Joodse jongen kwam hij min of meer toevallig uh, in Nederlands-Indië terecht. En belandde zo uh, onder de Japanse bezetting in de kampen. Eh... Uh, Sprak hij daarover? Was dat, uh, waar gingen die brieven over? Wat was dan toch jullie gemeenschappelijk uh, onderwerp? Uh, die brieven gingen over hele gewone dingen. Uh, hoe, uh, hoe, hoe gewoner, uh, hoe leuker het was. Uh, wat andere mensen zouden, zouden noemen, koetjes en kalfjes... en uh, dingen die onwaarschijnlijk benullig zijn. Maar bij Leo zit het altijd in het kleine, in het zintuigelijke. Dat, uh, ja, dat was zeg maar, het, het puur ja, de, de lol... Uh, om iets te zeggen of iets te schrijven en een brief te ontvangen... waar weer iets, ook waarschijnlijk banaals, maar toch wel bijzonders in stond. Hij schreef ongelooflijk veel, denk ik, hoor, met mensen. Je kunt beter vragen met wie hij niet schreef. En hij was altijd bezig met dingen die uit Nederland kwamen. En alles vond hij even boeiend, de kleinste dingen. Als je met hem op het terras beneden ging wandelen... dan was hij echt de bioloog die bijvoorbeeld de schildpadden eten ging geven had hij een klein uh, trommeltje bij zich... wat in een uh, uh, zak van zijn colbertje paste. Met uh, kleine koekruimeltjes erin. Ja, dat die waren dan voor de schildpadden. En dan kon je nou keurig vertellen... dat die schildpadden buitengewoon stipt waren, net als hij. Uh, want die schildpadden die, die waren boos als je uh, niet op tijd kwam. En ja, dan hadden ze zich verstopt. Uh. Ja, hij was heel stipt, zei je. Op afspraken kwam hij uh, altijd op tijd. Terwijl hij volgens mij nooit de indruk zal gemaakt hebben... dat hij haast had of gepresseerd was. Fantastisch. Nee, haast. Ja, oh, oh, hij zei uh, dat op zijn leeftijd de dingen allemaal langzaam gaan. Um, ja, toen was hij ineens veel vlugger vertrokken dan ik uh, had gedacht. Um, maar stipt, stipt was hij inderdaad wel. Maar met een zeker, ja, een zeker gemak, als het ware. Mm -hmm. Dat gemak, dat is misschien ook dat ogenschijnlijke gemak, of is het echt gemak... dat hij had bij het schrijven en dat lossen van die geest. Uh, je zegt, wij hadden het niet over poëzie. En je zei ook, hij heeft me op het gebied van poëzie... meer dan wie ook uh, als voorbeeld gediend. Wat is dan toch, als je het toch onder woorden probeert te brengen... dat raadsel en dat geweldige van de dichter Vrooman? Dat, uh, ik denk dat het een genie is... Um. En wat een genie is, dat is natuurlijk iets wat je moeilijk uh, te bakken kan krijgen. Als je naast hem zat, was hij altijd wel bezig iets nieuws te vertellen... of iets nieuws te bedenken. Um, of het nou iets van lang geleden was of iets wat nog komen moest. Um, hij was simpelweg een genie. En uh, ja, daar, daar, ja dat, dat, dat, dat is heel indrukwekkend. En dat komt veel meer uit dan je ooit uh, je had kunnen voorstellen. Maar dat is het dan. Ja, dan denk je dat bij jezelf, Ja, je, uh, dat is nou een genie. Rood of honingraad wil mij de slapen niet meer verwarmen. Enkel de zachte binnenzij in de witte knik van je armen. Jouw glimlachen deden het zachte van de vacht van een wezentje. Vaag, maar niet weg te varen. En trippelend als je lachte. Bij de oogleden wier dicht te zoomen onder de muizen van mijn handen... tranen tot sterren deden verbranden. Waar de roze haast niet meer bloemen... Ach, hoe wilden wij verwelken, hoe droevig waren wij beiden, Alsof de dood reeds tik zeide tegen de bladerval daar kelken. Toch wat moesten wij zo levend. Onze rompen, elk het eigen sterven toegestevend. verkregen iets varens, maar mist had het water uitgewist. Mistig was mij te meer deze kruisvaart van leven, De roep van boot naar boot. Eenmaal dan niet weer. Die tijd in... dit Jappenkamp... hij heeft zich eigenlijk nooit geschaard... onder de ex-gedetineerden daar... die uh, ook verontwaardigd waren... in Nederland... over hoe ze behandeld waren. Hij heeft dat altijd... hoewel het een thema in zijn werk was... daar op de een of andere manier... afstand van weten te nemen... en niet het slachtoffer te zijn. En misschien ook wel echt niet het slachtoffer te zijn. Of toch... Kan je daar iets over zeggen? Jij als psychiater. Um, nou Als psychiater mag ik daar natuurlijk niks over zeggen. Maar als dichter is het anders. Hij heeft er ongetwijfeld vreselijke dingen mee gemaakt. Maar omdat hij uh, zo inventief was en zo'n zo, zo, zo zo genie... Uh, kon hij van alles wat, uh, wat, wat zich voordeed weer iets nieuws uh, uh, creëren. Uh, hij, hij kon... Een probleem signaleren en dat ging hij daarmee aan de gang. Bijvoorbeeld, er was een heel gedoe over de verdeling van, van het voedsel. En Leo kreeg voor elkaar dat hij voor uh, de kampleiding mocht gaan uitrekenen dat mensen die groter waren gewoon meer calorieën moesten hebben. En ja, dat, dat, dat, daar had hij dan zeg maar, een systeempje voor ontwikkeld. Dus elk probleem, uh, dat kon hij, um, um, omdat hij zo slim was, uh, op een of andere manier weer zo draaien uh, dat hij daarmee enige invloed kon uitoefenen. Hij heeft zelfs wel eens verteld dat hij van een bepaalde kampbewaker hield. En hij zei dat ja, het was echt zo um, En um, ik denk dat hij daardoor makkelijker of liever gezegd minder moeilijk door die tijd heen is kunnen komen. Maar um, ik kan me ook goed voorstellen dat hij op het moment dat hij erop aankwam... echt wel van zich afgebeten heeft. Maar op mij heeft hij nooit de indruk gemaakt dat hij... zeg maar, als het ware, uh, over, <coughs> overspoeld of overmand geraakt is door die ervaringen. Zijn er regels die in jouw hoofd zitten... die je nu zou kunnen citeren van Vrooman? Nee, eigenlijk niet. Um, uh, ik, ik, mijn eigen gedicht kan ik bijvoorbeeld ook heel moeilijk citeren. Um, ik heb altijd meer naar de mens Vrooman uh, gekeken. Um, en um, dat, dat komt misschien omdat ik langer bij hem schreef... en ook regelmatig opzocht. Maar ik zag uh, de, de, de mens, de man, uh, Leo Vrooman als dat wat voor mij um, heel indrukwekkend en overweldigend was. Um, en aan de andere kant ook niet, want hij was van gestalte heel klein uh, um, en tenger. Uh, maar en zijn werk is voor mij altijd het geweest. Ken je het gedicht Klaar? Nee, nee. We gaan ermee eindigen. Dit was in de jaren tachtig al een gedicht dat hij voorlas. En ook toen al ging het over de dood... Want hoe onsterfelijk hij ook was, de dood was altijd een thema. Ja, dat is waar. Um, maar het is nog niet klaar. Elke nacht, klaar van de dag... ervaar ik hele ogenblikken zo vol... dat ik ervan moet schrikken, alsof ik mij voltooien mag. Bloot, maar onvoldoende bloot om heldere schaduw te geven... in de bliksem van mijn dood. Lees ik dan letterblind mijn leven? Een vol boek, met een kaft zo dik, dat het al dicht rechtop kan staan. Voor het moment dat enkel ik, maar wie dit leest, niet is vergaan. En? Wat gebeurt er als de donder van deze kernzieke tijd ons vlees... wit klutst en wegblaast zonder vorm en ziel en eeuwigheid... Eerst ben ik nog te waterdicht. Er komt geen straling uit mijn keel. Mijn flauwe adem werpt niet veel zonnig op jouw zaterlicht. En voor ik het weet zijn alle dingen waar ik zo gretig uit bestond gemengd met die van vreemdelingen. En hangt hun tongvlees uit mijn mond. Ik wil niet als een menselijk gas vol stukjes generaal gevonden, voor wie er geen honderdste seconde tijd voor vroeging over was. Ik wil mijn sterven zelf doen of door een amateur vermoord recht hebben op een laatste woord. Een laatste schuldeloze zoen. Ik wil vooral zo'n zoet en zwaar verlicht gevoel van inzicht krijgen dat ik nog nauwelijks kan hegen. Kijk eens even, ik ben klaar. Je hoorde als laatste de dichter Leo Vroomman zelf voorlezen uit eigen werk. En daarvoor werd hij herdacht door Antoine de Kom. Hij overleed dus op 98-jarige leeftijd. Veel meer over Vroomman is te vinden op de VPRO-website boeken.nl. Met oude interviews en andere fragmenten uit het archief van de VPRO. Muziek uit Senegal, Orkestra Baobab. Een orkest dat daar in de jaren 70 in Dakar werd opgericht. Ze spelen verschillende soorten muziek. Cubaanse muziek vermengd met West-Afrikaanse muziek. Een klassieker uit 1982, Utru Horas, hier is Orchestra Baobab. <tied> pega atrás de céu, má atrás de céu, tá com Outro horas da mês pega atrás de céu, má atrás de céu, tá com cido. se e de engana, nós. Lua e de nós. Lua e para nós. Aquí mangina contra cu bicilón Dame estima y samserto con mine of you Y roto ronda di marca chillo a cusina mon Bunta moya na son con mayo suco Cuando ik heb een kant op, ik heb een kant op, ik heb een kant op, ik heb Outras me se pega atrás de Céu Mal atrás de Céu Que há conhecido me se pega atrás de Céu Mal atrás de Céu Que há Que não se tenham a nós Lua e de nós Lua e para nós mangina mangi na came se matir esam ser tu kuma in ofu luto di ronda di marca gigacus minamon puta moyanason comayo sugo when they got da nomoya ya que chipirge tu sople cum yo lua yo como Orkesteren Baobab, vernoemd naar de prachtige bomen al daar in Senegal. Het nummer heette Outro Horas. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat hen bezighoudt... als de slaap niet wil komen in de nacht... en hoe ze zich dan toch door die nacht heen slepen. MUZIEK Vannacht vragen we dat aan muzikus Harry de Wit... die trouwens ook de muziek maakte voor de voorstelling De Storm... waar u net regisseur Johan Doesburg overhoorde. Ik ben iemand die... Eigenlijk droomt heel veel. En ik behoor volgens mij tot uh, de, de nachtwezens die ook werkelijk, uh, kan ik hier laten zien, uh, wat ik s'nachts hoor, en dat hoor ik ook letterlijk, kan ik s' ochtends teken ik dat. En kan ik dacht gewoon zo, kijk, dit, dit bijvoorbeeld, dat, dat, dat, is dan, dat zijn harpjes, die vind ik dan, normaal die, worden die gebruikt in theater. Ik hoor die klank en ik heb er nog zo een met alleen maar bestek eraan. En eh, dat hoor ik dan zo, wat dan wordt dan normaal een beetje zo door de wind bewogen. En dan gaat zo heen en weer. En ik hoor dat en, ik, en dan maak ik een tekening. En dan maak ik een, uh, een fiets, een, een windfiets. En, en dit soort dingen verzin ik dan. Ik wel heel kort en diep te slapen. Maar over het algemeen zijn de, de nachten wel een soort. Uh, ja, dromen. Dus ik vind het heel belangrijk om, uh, om daar toch wat te doen. Dus ik heb ook wel eens een, een tukje doen overdag. En dan uh, kom ik er even niet uit. En dan. Uh, maar de, dat heb ik nu vervangen door te gaan sporten. Ik ben een loper ook, hardlopen en een fietser. En dat brengt mij ook soms veel in de natuur. En het heeft dezelfde werking als, als, als de nacht. Het is dus een soort, uh, ja... Het heeft een donkere kant. Ik heb een hele donkere kant met geluid. En dat is best wel eens moeilijk. En uh, ik heb dan uh, het ontwaken nodig... om dan uh, letterlijk en figuurlijk het licht te worden. Ochtendrood. Ik, ik woon in, uh, in Hilversum en als je dan... Uh, Soms heel vroeg gaat fietsen en dan zie je het ochtendrood opkomen. Nou ja, dat is het, hè? Mm. <laughs> Die windslingers, uh, ik, ik ging uit van de god, uh, uh, Eolus, de, de god van de, van de wind. Dus ik zit altijd wel in, in, in, in, in het geschiedenissenboek te kijken. En ja, dat zegt allemaal nog niks. En een snaar in trilling brengen. Er uh, is ooit een, een olien uh, harp, uh, ontworpen, heel, heel lang geleden. Maar wat wel een mooi verhaal is, dat ze een snare bakken, die werden in... Tochtige gaten van de kastelen gezet. En als je dan zo'n harp in zo'n zo zo zeg maar, zo uh, zo hoek plaatste of bij een, een, een raam, dan blies de wind er doorheen en dan, uh, dan werden die dus uh, die snaren werden in trilling gebracht. Dus je hoorde het gezang van de, van de snaren. En ik dacht, ja, dat kun je ook gewoon doen met die maakte ik vroeger al als kind... met helistiek. Want als je een helistiek pakt... dat is in feite elastisch. En als je daar... Kijk, je hoort nu al die, die bewegingen. Het is ook een soort snaar. Alleen, je moet die snaar... moet je in, in beweging brengen, dacht ik. Nou, helistiek bij elkaar. Mm -hmm. brede, minder dun, dik. Je gaat draaien. En brengt alles in trilling. Door, door middel van dat je wind maakt. Dus zo zit ik instrumenten te verzinnen en dat stapel ik dan. Hier heb je dan één zo'n zo zo windhelistiek. En dan, heb ik, dan maak ik natuurlijk verschillende. Dat neem ik op in mijn computer. Of, uh, en dan al die lagen maken één groot akkoord. Zo doe ik dat. Ik ben een actief mens, uh, ik slaap snel, maar ik, ben, ik moet wel zeggen, voordat, voordat, zeg maar, voordat ik de nacht inga, dan, uh, ik ga meestal ook thuis, ik heb een grote vleugel in de kamer staan, ik ga meestal heel van die zachte akkoorden spelen, weersnaren, weertrillingen. En als ik dat een beetje zo rustig doe, dan, dan, dan zit ik heel rustig achter die piano te, te, te pingelen, en te pielen, hoe ik dat noem, en dan... Dan zweef ik meestal wel het bed in. Hmm. Dus ik heb, wel, uh, een, een, ik heb wel een beetje angst voor dat, voor dat, voor dat donkere. Maar ja, dat is, dat is als je in theater zit, gaat licht uit. En dan, moet, dan begint de wereld. Dus bij mij begint het dan uh, s'nachts. Through the night. hoorde muzikus Harry de Wit, die uh, vertelde wat hem door de nacht heen hielp. We gaan uh, luisteren naar Blues uit Clarksdale, Mississippi. Een van de belangrijkste bluesmuzikanten aller tijden, John Lee Hooker. Een nummer uit 1951 en de opname is uh, een beetje opgekalevaterd. I'm in the mood. I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood in the mood. the right time to be with the one you love. You know when night comes, baby, God no use so far away. I'm in the mood. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. told me to leave that gal alone But my mama didn't know, God, no Hoeker Hooker was dat. I'm in the mood for love. Het Oscar-circus zit eraan te komen. U luistert naar de VPRO, Nooit meer slaap. Op 2 maart gebeurt dat, de uitreiking. Er zitten geen Nederlandse nominaties tussen dit jaar. Maar desalniettemin, het filminstituut AI, het filmmuseum in Amsterdam... heeft een programma over Oscar-winnende films. Ook uit vroeger tijden. Een programma over de invloed die zo'n Oscar heeft op de carrière van de maker. Een van de getoonde filmmakers is John Fernhout, documentairemaker... werd maar liefst drie keer genomineerd voor een Oscar... in 1942, 1965 en in 1967 met Sky Over Holland, de laatste. Documentairemaker Jacques-Laureis maakte een film in 2009... over het werk en leven van Fernhout, Inferno. We stelden hem de vraag, wat maakte die Fernhout zo bijzonder... dat hij drie keer werd genomineerd... en welke invloed hadden die Oscars op zijn werk? De Goudse kaasmarkt, de bouw van de deltawerken... wedstrijden op het ijs en de Nederlandse spoorwegen. Verstilde beelden vanuit de meest geweldige perspectieven. Dit is de film Sky Over Holland, een soort Nederland van boven. Ja, en dan dus 47 jaar ervoor. Sky Over Holland is een van de successen uit de carrière van filmer John Fernhout... die maar liefst drie keer voor een Oscar werd genomineerd... Hij heeft ook een gouden palm gewonnen met zijn uh, Sky Over Holland. Het is een film op 77 mm. Er is in Nederland nog nooit door iemand anders een 70 mm film gemaakt. Misschien een commercial, maar niet een documentaire. Dus in, in vele, vele opzichten is hij bijzonder. En uh, Wat dat betreft ook te groot voor Nederland. Misschien is dat ook wel de reden dat de ooit zo fameuze John Fernhout... een beetje vergeten is in Nederland... Maar gelukkig niet door iedereen. Documentairemaker Jacques Laurijs... besloot een aantal jaren terug een film over Verno te maken. Met de titel Inferno. In 1987 uh, is hij overleden. En toen zat ik net het eerste jaar van de filmacademie. En toen uh, heeft dat wel indruk op mij gemaakt... want ik kende zijn films een beetje. En in 2007 was ik mijn berging aan het opruimen. En toen vond ik een mapje maakte ik het mapje open en dus stond er een lijst van films... die gemaakt moesten worden. En toen stond daar John Fernhout. En toen dacht ik, oké, okay, dat klopt dus. Ik moet nu die film gaan maken. Dat heb ik dus gedaan. Even een korte introductie. Volgens Laurijs was hij... ijdel, heel talentvol. Als persoon was hij denk ik zowel heel aardig als heel vervelend. Dat hangt een beetje vanaf wie hij tegenover zich had... Het is een groot karakter, laat het zo zeggen. Een groot karakter met een grote carrière en grote contacten. De eerste film die ik hier maakte, maakte ik met Robert Kappa, beroemde fotograaf. Die ik het eerst ontmoette in Berlijn in 1930, voor Hitler. Uh, samen met een vriend van hem en een compagnon bij de fotograaf Jim. Kappa is uh, daarna met mij in Spanje en in China geweest. En hij is gestorven in Vietnam, op een bom gelopen. Fernhout loopt gedurende zijn leven veel risico's. Hij reist de hele wereld rond. Is in Spanje tijdens de Spaanse burgeroorlog... in China tijdens de Japan-Chinese oorlog... in Nederland tijdens de bevrijding... en in 1973 in Israël tijdens de Yom Kippur-oorlog. Omdat hij ook een soort avonturier was... en eigenlijk geen enkele bekend stond dat hij geen enkele angst had... hij deed ook de raarste dingen... Zo maakte hij in zijn eentje een film in Walcheren tijdens de oorlog. Dwars door alle linies heen, er waren nog Duitsers, er waren mijnen... er was nog van alles en het was dus best wel gevaarlijk werk. Dus hij moest eerst daar terecht zien te komen. Was, Nederland was nog bezet en toen moest hij nog terug naar Engeland... ook met het materiaal en heeft hij daar een film van gemaakt. Terug naar zijn jeugd. De wortels van zijn daadkracht en durf liggen in bergen. Hij komt uit een echt kunstenaarsnest met de bekende schilderes Charlie Thorop als moeder en Jan Thorop als opa. Dat was ook een van de redenen waarom hij zoveel bekende mensen kende... omdat hij ook al die bekende kunstenaars kende... die allemaal bij zijn moeder op bezoek kwamen als zij in Nederland waren. Dus dan, uh, zijn netwerk was enorm groot. In Bergen ligt mijn oorsprong. Overal in de wereld heb ik gewoond en gefilmd. Mijn hier bracht ik een groot deel van mijn jeugd door. Hier liet mijn grootvader, de schilder Jan Torp... een huis met atelier bouwen voor zijn dochter, mijn moeder, Charlie Torp. Later ging mijn broer Edgar hier ook schilderen. Door het grote raam vloeide het Hollandse licht naar binnen. Maar zijn jeugd is niet gemakkelijk. Het was een lastige familie. Hij had een hele moeilijke relatie met zijn moeder. Dus ik geloof dat hij al op zijn dertiende van huis was... En dat was de reden ook dat hij bij Joris Evans terecht kwam. Joris Evans, de bekende filmmaker. Hij ontfermt zich over de jonge Fernhout en zet hem in als assistent. Ik heb ook wel eens foto's van hem gezien. Toen hij echt als een jongetje van, van 13 met een korte broek staat, hij dan naast, naast de camera met Joris Evans. Ik geloof bij Regen, echt een hele vroege film van Evans. En hij uh, was eigenlijk een soort loopjongen. Hij begon als een soort loopjongen voor Evans en is geëindigd als de cameraman voor Evans. Ik denk dat dat zelfs een karakter gevormd heeft. Dat hij heeft bedacht dat ik moet gewoon voor mezelf zorgen. En dus heel eigenzinnig. Zijn achtergrond vormt hem ook op een andere manier. In zijn films is de invloed van de schilderkunst in meer of mindere mate altijd terug te zien... John Fernhout is de, de eerste die uh, landschap in een documentaire gebruikte... Wat hij, waar hij al mee begon uh, met zijn eerste film over Paaseiland. Dat was ongehoord. Er was no nooit plaats voor landschap. En hij uit, omdat hij uit een schildersfamilie komt, was hij opgegroeid met landschap. Zoals je in Nederland alle grote schilders altijd ook landschap schilderde uh, in de 17e eeuw. Daar was hij mee opgegroeid. Dus hij gebruikte doelbewust het landschap altijd in zijn film... Fernhout ontwikkelt zich als professioneel cameraman voor Evans... die tevens een soort vaderrol vervult. Maar op een gegeven moment maakt Fernhout zich los. Hij wil meer invloed en meer erkenning. Dat is ook wel het begin geweest van de breuk met Evans... omdat uh, Fernhout vond dat hij niet uh, de credits kreeg uh, die hij verdiende. En dat heeft uh, Evans proberen goed te maken... door uh, bij zijn volgende film over de Japanse-Chinese oorlog de 400 million, John een medetitel te geven als regisseur. Uh, maar alleen, dat staat alleen op de Amerikaanse versie. Dus als je in Nederland die film ziet, dan staat er John Feyenoord niet als mederegisseur erbij. In het algemeen, als je grote persoonlijkheden naast elkaar zet... heb je altijd een probleem. En een grote persoonlijkheid, dat was hij, zegt ook schrijver Wim Alings... die in de film van Laurijs aan het woord wordt gelaten... Hij reisde uh, van hot naar her. De wereld was van hem. Die gebruikte hij en hij gebruikte ook wel eens mensen. In welke zin? Dat als hij op Schiphol was en uh, net aangekomen... Uh, dan ging hij telefoon. Wij hadden een jong gezin, kleine kinderen. Dus er werd uh, wat vroeg gegeten. En dan belde hij om negen uur op en dan zei hij met John... ik sta op Schiphol met Douwes." Hebben jullie al gegeten? Ja, John natuurlijk, we hadden al uren. Zeg tegen je vrouw dat wij nu wegrijden en komen eten. Wat John wilde gebeuren. Hij was wel iemand die gewoon heel dwingend was. Dus een uh, nee werd niet geaccepteerd. Maar die karaktereigenschap werkt wel zijn vruchten af. Want in 1943 wordt Fernhout voor het eerst genomineerd voor een Oscar... Als steun aan de geallieerde strijders in Europa... selecteert de Academy 25 korte en lange documentaires die de oorlog belichten. High Stakes in the East, gemaakt in opdracht van de Nederlandse regering in ballingschap... behoort ook tot de selectie. John Feyenoord was samen met Evans de, ongeveer de enige Nederlandse filmmakers... die in, in, in Amerika waren toen de oorlog uitbrak. Evans viel meteen af omdat hij communist was, dus dat uh, ging niet door. En John Feyenoord stond eigenlijk altijd... Hoewel hij wel heel veel met communistische mensen samenwerkte... en, en zijn, zijn moeder was ook communist, uh, stond hij toch boven de partijen. Ik denk dat John Feyenoord geen, e geen echte politieke voorkeuren had... en, uh, en daardoor de aangewezen persoon, persoon was om tijdens de oorlog zeg maar, een, een, een belangrijke rol te spelen. En hij werd het hoofd van het uh, Nederlands Filminstituut tijdens de oorlog... omdat er natuurlijk veel gevluchte Nederlanders waren en die in het buitenland waren... En in zijn rol daarvan heeft hij High Stakes in the East gemonteerd. Het is bijzonder materiaal omdat het in kleur gedraaid is. Wat tijdens de oorlog al uh, bijzonder is. De meeste mensen die naar kijken zeggen meteen van... oh, dit is uh, ja, hoe heet het, een uh, oudbollige film. Maar ik, ik kijk er op een andere manier naar. Dus ik zie eigenlijk wel een bijzondere film. En, uh, die op een bijzondere manier gemaakt is. Uh, zeker voor die tijd. Een bijzondere film die, niet te vergeten, puur behoort tot de categorie propagandafilm. Maar goed, alle films tijdens de oorlog waren propagandafilms. Want ze moesten natuurlijk die oorlog winnen. Dus uh, dat was hun manier zeg maar, om een steentje bij te dragen aan de oorlog. En uh, zo moet je die film ook zien. In het verband waar die, waar die voor gemaakt is. Want het is natuurlijk een opdrachtfilm. Je zou zeggen dat Fernhout als Nederlandse kandidaat voor de Oscars... wel iets heel afwijkends moet hebben gedaan... Maar dat is niet het geval, zegt collega filmmaker Richard Leacock. Hij vertelt dat Fernhout eigenlijk vrij conventioneel was. Hij was quite conventioneel. Maar zo was everybody, Zo was ik. Hij zei er ook meteen achteraan, dat was ik ook in die tijd. Het is pas later, het is pas rond 1961, dat, of 1961 62 dat de echte eerste documentaires zijn gemaakt. Alle documentaires voor die tijd werden gewoon geacteerd. En dat was heel normaal. All films were reenactments. You were never capturing something live. You, you wrote a script. Essentially, you enacted things. Dus je had je huurde acteurs in om een documentaire te maken. Uh, dus pas de eerste schoudercamera zijn de eerste documentaires gekomen. Die gewoon een echte documentaire waren. En het interessante aan dit is dat ik, en dat, dat komt ook in de film voor, uh, ik had een brief gevonden waarin hij zei over zijn eerste film over Paaseiland, die hij in 1934 heeft gemaakt, dat hij zei, ik, ik had geen tijd om het te anseneren. Hij zei van als ik het uh, zoals een echte documentaire had geansenerd, dat is eigenlijk wat hij zegt, uh, dan had ik twee maanden op dat eiland moeten zitten. En, uh, en die tijd was er niet. Mijn eerste film maakte ik in 1934 over het Paaseeland. Dat was dus een echte expeditiefilm. Zijn echte succes komt in de jaren 60, waarin hij maar liefst twee Oscar-nominaties binnensleept. De meeste aandacht krijgt de eerder genoemde film Sky Over Holland. Sky Over Holland is er gekomen omdat hij een film had gemaakt in 1963, Fortress of Peace, En dat is een, een propagandafilm eigenlijk voor het Zwitserse leger. Uh, dat is op 70 mm gedraaid en het is allemaal heel groots uitgepakt. En, dat. en toen hebben ze in Nederland gezegd voor een, een wereldtentoonstelling: zo'n film willen wij ook om Nederland te promoten. Sky Over Holland, wat eigenlijk voor die tijd ook... toen, geloof ik, de duurste film alle tijden voor Nederland was om te maken. Uh, het heeft hem heel veel moeite gekost om de budget bij elkaar te krijgen. Maar dat is echt door de grote uh, maatschappijen bij elkaar gebracht. Die mochten dan ook geen reclame maken in de film... maar die hebben wel het geld opgebracht. Het zijn allemaal Nederlandse maatschappijen. Het ging wel om, om miljoenen. En dat waren ze niet gewend in Nederland. Die miljoenen zijn er wel in terug te zien... Fernhout gebruikt de meest moderne technieken... en laat geen kans onbenut om het gewenste effect te bereiken. Het was een, een 70mm camera, een filmcamera... in de neus van een straaljager gemonteerd. Dat ging dan heel knullig. Er zat een luikje voor de camera, omdat er zat een glasplaatje natuurlijk voor... Uh, zodat het lens niet beschadigd zou worden. En dat luikje was ervoor om ervoor te zorgen... dat de, de muggen en alle insecten die tegen die, dat het ruitje aanvlogen... dat dat niet gebeurde. Dus Dat moesten ze eerst opstijgen... En als ze heel hoog in de lucht waren, ging dat luikje omhoog. Maar dat ging dan met een, met een koordje. De piloot of de cameraman moest dan aan een koordje trekken. En dan ging dat luikje omhoog. Eén keer de cameraman was vergeten om het luikje omhoog te doen. Dus het, het is ook een keer wel uh, misgegaan. Sky over Holland zou meteen zijn hoogtepunt worden. De jaren zestig was zijn decennium. Ik denk dat hij heel, heel specifiek uh, tot zijn recht is gekomen in, uh, in de jaren zestig. Uh, omdat hij daar toen de techniek erbij heeft gehaald... die eigenlijk uh, uh, nog niet gebruikt was. En hij was, wel, hij was eigenlijk wel een pionier in heel veel dingen. Hij was eigenlijk precies de juiste man op, op de juiste plek op dat, op dat moment. Na die tijd raakt hij vreemd genoeg in de vergetelheid. Misschien had het te maken met zijn moeilijke karakter... dat weinig mensen hem nadien in herinnering wilden houden... Maar misschien heeft het nog meer te maken met de wet van de remmende voorsprong. Het grootste probleem was natuurlijk dat zijn, zijn echte grote films... die op 70 mm zijn gedraaid, uh, moeilijk te vertonen waren. Er waren maar een paar kopieën. Die kopieën zijn echt heel duur. Omdat er zo weinig kopieën waren, waren die al zo afgeracht... dat ze eigenlijk ook niet meer vertoonbaar waren. En nu pas in het digitale tijdperk zie je dat er uh, uh, nieuwe mogelijkheden zijn... om, om te rest, ten eerste om te restaureren en ten tweede om het ook uh, goed te kunnen vertonen. Jacques Laurijs heeft met zijn documentaire Inferno... in ieder geval een duidelijke boodschap afgegeven. Laten we Fernhout met de Oscars van 2014 weer tot leven wekken... en zijn werk gaan herwaarderen. Je moet wel laten kennismaken met een bijzondere filmmaker... Uh, die eigenlijk echt compleet vergeten is. Uh, onterecht, denk ik. En toch hele bijzondere dingen heeft gemaakt. Ik weet niet of het een breed publiek zou moeten zijn... maar ze moeten er wel kennis van hebben. Steeds voor een herleving. Uh, jazeker. U hoorde Laura Stek in gesprek met documentairemaker Jacques Laurijs... en zijn film over Fernhout is te zien in het uh, I-museum... of het filmmuseum in Amsterdam... op de avond van de uitreiking van de Oscars. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Wij zijn er morgen weer na middernacht. En dan komt Johannes Siegmund langs, dat zegt u niks... maar hij is uh, bekend geworden onder de naam Soen, Zijn artiestennaam en met zijn derde album brak hij door... en zijn vierde... Album, of, uh, ja, album klinkt alweer een beetje ouderwets. CD klinkt nog ouderwetser. Plaat klinkt dan nog ouderwetser. Zijn, zijn nieuwe collectie MP3-liedjes is uh, uitgekomen. En daar gaan we morgen over praten. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.